Even kunnen met het NOS-journaal. De man die is opgepakt op het Centraal Station van Den Haag bedreigde PVV-leider Wilders met de dood. Dat deed hij in een filmpje op Facebook. Aanleiding voor de dreiging is een cartoonwedstrijd die Wilders wil houden over de profeet Mohammed. Wilders heeft vandaag contact gehad met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De PVV-leider zegt dat de verdachte een Pakistanse man is, maar daar wil de politie niets over kwijt. Wel spreekt de politie van een ernstige dreiging. Er is overleg geweest met justitie en de burgemeester van Den Haag. De verdachte zit vast en wordt verhoord. Het OM gaat in hoge beroep in de zaak van het Duitse jongetje... dat onder voet werd gevonden op een camping in Winterswijk. De ouders van de achtjarige Jaden werden eerder deze maand veroordeeld tot drie jaar cel. Er was vijf jaar geëist. Ook de moeder gaat in beroep. De rechter achter de ouders van Jaden schuldig aan mishandeling, vrijheidsberoving en verwaarlozing. Het jongetje kreeg nauwelijks te eten, werd geslagen en s'nachts opgesloten in een kist. In de provincie Utrecht gaan komende weken bussen uitvallen doordat er te weinig chauffeurs zijn. Daarvoor waarschuwt Keolis, moederbedrijf van openbaar vervoerder Sintus... Per dag zal een klein aantal diensten uitvallen... en op sommige trajecten rijden minder bussen. De vervoerder gaat op zoek naar meer personeel... en wil in de toekomst de zomervakanties van de chauffeurs beter spreiden. Meerdere vervoersmaatschappijen kampen met te weinig buschauffeurs. Veel chauffeurs gaan met pensioen. De gemiddelde leeftijd ligt boven de 50. En voetballer Ola Toivonen speelt niet langer voor Zweden. Na 11 jaar en 64 interlands stopt hij bij zijn nationale ploeg... De ex-PSVR bedankt voor alle steun. Hij laat weten geweldige herinneringen te hebben aan zijn tijd als international. met het WK in Rusland als afsluiting. En het weer nog, het klaart op veel plekken eerst op. maar vannacht neemt de bewolking weer toe. Wel blijft het droog, het koelt af tot zo'n 13 graden. Morgenochtend in het zuidwesten regen. In het noorden en oosten begint de dag zonnig. Morgenmiddag in het hele land regen. Het wordt 24 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort.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 Met met One, de band die in deze uitzending centraal staat. One werd in 1989 voor het eerst op single uitgebracht. En in 1994 nog een keer. En in 1994 hadden ze er een videoclip achter gezet. En uh, daarin zat het grootste gedeelte van een film in zwart-wit. Een oude film. Uh, van Dalton Trumbo. En die film heet Johnny God is Gun. En uh, de videoclip als het nummer gaan over de, uh, een gemutileerde... Oftewel een uh, totaal uh, kapotgeschoten oorlogsveteraan. En de waanzin van de oorlog. En dat alleen al maakt het tot een van hun beste nummers. Zo. Klaar. En uh, we gaan gauw verder met de volgende... It is disturbed down with the sickness.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 Het blijft een lekker nummer. Down with the sickness. En uh, we gaan snel verder met Halloween. Van hun uh, thema-album. Master of the Ring is here. Where the rain grows. De volgende is van Nightwish. En even een uh, rustig intermezzo in al het metalgeweld. En ook dat is metal. Gothic van de bovenste plank. Nightwish met Wonderfield. En de volgende band is afkomstig uit Nederland. Ja. En uh, volgens mij bestaan ze niet meer. Maar dat ga ik nog even opzoeken. Dat uh, horen jullie daarna. Hier is Pestilence van het album Swears: The Level of Perception. We gaan snel verder met de volgende. Want ik heb nog heel veel leuks en dat wil ik eigenlijk allemaal wel draaien. En Severum is de volgende. En uh, van het uh, compilatiealbum Two Decades of Greatest Sword Hits is hier Burning Leaves. <middels> Ja, en de volgende is weer de band die in deze uitzending centraal staat. Een album uit 2003. En dat is het album Saint Anger. En uh, daar waren in de tijd de meningen nogal over. Uh, liepen daar nogal over uiteen. Ik vond het een heerlijk album. Ik vond het echt uh, gewoon heerlijke trijs. En... Uh, Vooral het titelnummer heeft me toch wel vaak uh, weerhouden om uh, <coughs> erger uh, dingen uit te vreten. Seendanger. Ja. Yeah. Ja. Yeah! Ja, en de volgende is uh, wederom een van mijn persoonlijke favorieten. Zo niet de persoonlijke favoriet. Dume Barrière van het album In Sorte Diaboli is hier de sacrilegious corn. We blijven even plakken in uh, Scandinavië, wat uh, toch wel een hofleverancier is voor de metal en met name de, de black symfonische metal. Uh, de, en dat is Sonata Artica, gaan we naar luisteren. Van het album The Best Of is hier Full Moon. Ja, en uh, sonata Artica. we hebben er eigenlijk nog eentje. En dan hebben we het programma alweer gehad. Helaas, helaas, helaas. Aan alle leuke dingen komt erin. Dus ook aan dit programma. Uh, ja, wat ik nog over heb, dat uh, schuif ik door naar de volgende keer. En uh, we gaan eruit met Stone Sour. Come, whatever may. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en eh, graag tot de volgende. En eh, je weet het hè, stay metal.